Goedemorgen, beste luisteraars op deze 173ste aflevering van Directofoon op Ustek Radio Viva. En we geven terug een paar nieuwe woorden op en dan ook, uh, gelijk Verleewijk, ze hebben ook nog twee andere woorden waarom dat we van alles verwachten. Uh, uitdrukkingen, gezegd dus, samenstellingen enzovoorts. Maar eerst een paar losse woorden. Is het dan al goed? Wanneer gebruikte dat dat en wat wil dat zeggen? Verzoon. Verzoon. En dan? Veut menneke staan, veut menneke staan, en met iemand gezet zitten, gejet zitten, dat zijn de draa woorden dat ik opgeef, en in aansluiting met een uitleg van Lode dat de severs over dat scher, dat tak en dat gebonte, vertelt ons een keer wat er dan een zoller is. Een scherzolder, we willen zeggen een zoller, hè? Een scherzolder. Hoe ziet dat eruit? Wat is dat juist? Want dat past daar nog wel aan. En dan twee woorden waarom je ons dus kunt bellen, met alle mogelijke varianten daar rond, liefst op zijn asses van eigen, uitdrukkingen enzovoets. Een keis. Alles rond een keis. Je weet wel, hè, dat, dat spel dat je kunt doen branden, hè? met een week in. En de varianten daarop, zo Enzovoets. In Assen is er nog iets anders tegen als tegen een keis ook. Maar het gaat over keis. De soorten dat er zijn en de uitdrukkingen en gezegdes. En dan nog een tweede. Een kuul. Een kuul. In ABN, kool. Hè? Maar kool bestaat nog in andere uitdrukkingen. Het gaat hier over kuul of kuulen. De soorten. De samenstellingen. Zijn daar gezegdes over? Ik geloof het wel. Daarover mag ons bel. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik speel vandaag op van verplaatsing vanuit Selk. Vanuit Selk? Ah, het is al bij, ja, het, het komt precies van heel ver. Ja, ja, wel, maar zijn we gisteren verloren gezet, dat toch niet blijven hangen zeker? Nee, niet, niet. Ah. Nee, nee. Weggevlogen ja. met de wind. Ah, weggevlogen. Ja, ja. ja. Uh, Voor jongens, gelukkig nu het jaar hè. Ja, Ja, gelijk. Is dat het eerste keer dat we naar oeren? Dat is het eerste keer dat we naar Oeren van het jaar. Ah, ja, ja. Zeg, ik heb daar iets opgevangen ondertussen uh, en ja. dat was het volgende. Ja. Er waren twee mensen die met die aan het klappen waren en daar waren we voor iemand bezig. Ja. Die zeggen, Dan vloer of een plank. Dan een... Mijn... Een vloer of een plank. Vloer. Een vloer. Ja. Van een vloer of een ja, plank. Ja, ja, ja. Ja. Ik weet niet of dat je dat al gehad hebt. Nee. Dan een vloer of een plank. Ja, een vloer of een plank. Dan een vloer of een plank, zeggen ze. Ja. Nee. Dat ken ik niet. En dan neem ik nog een rutselke goed van de wijk ook. Ja. Mergen een boterham afsnaan, en vandaag opeten. Ah, mergen een boterham afsnaan en vandaag opeten. En je weet dat de betekenis, is ja ja, ja, ja, ja. Ja, Dat moet ons zelfs apart zeggen, hè. Dan vanaf het manneke steen dat ik de goede. Ja. ja. Nou, wel, dat is als je nou met een man of trouw vier voor iets verantwoordelijk wil zijn, of je wil iets organiseren. Ja. En op les trekken, zien, hè, en ja. terug, het lijst te trekken, dan man nu zien, en terug op het al alleen, hè. Ja. Dan moet je zien op te lossen, hè. Als je uh, al laten met een organisatie zitten, eigenlijk. Ja. Ja. ja. Ik stond even het menneken. Ja, als je gewoon alleen moet op land met trekken, dan, hè. Ja. Van, ja. Als er de poeten naar volder komt, hè. Ja. En dan dat zolder. Ja. Dat zit dus in het schijrwerk, dus dat wil zeggen, daar waar dat de kuttere steunbalken onder de raaboemen zitten, hè. De kuttere steunbalken onder de raaboemen zitten. Ja, je hebt het groot gebond, hè. Ja. Maar dan hebben er nog uh, zijarmen, dus dwars op, uh, in de lengte van het huis, zo gezegd, hè. Ja. Dus dat zijn ook steunen. Ja. En dat zit dus helemaal in de nok van het dak, in het scheerzolder. Ja, uh, leggen ze daar ook nog soms planken in, zo? Ja, ja, ja, dat werd wel gedaan. Dat werd wel maar gedaan. dat bleef open. Uh, alleen toegankelijk, hè? Altijd toegankelijk, hè? Dat was geen trap meer aan. Ja. Dat was meestal eerst al mijn lier, hè? Met een lier, ja. Mijn lier of met een heel dangereus kramakkelig dingetje zo. Ja, dat staat op de schijzolder of, of pakt dat dan een keer op de schijzolder. Ja, dus te zeggen, dat was een, een tweede verdiep op de zolder alleen. Ja. Al, ja, ja, Ja, zo zie ik het ja. Zo is het schoon uitgedrukt, een tweede verdiep op de zolder, ja. Ah, dat, was, dat was al het teken ja. dat anders niet meer... Allee ja, ja. was, zal ik zeggen. Okay. Dat hebben we nou praktisch niet meer gedaan, zeker? Uh, nou doen ze dat gewoon toe. Ah, ja. ja. Dat hebben we nou nog gedaan, hè, boven de kamers bijvoorbeeld intact. Ja, ja, en dan toe gedaan, ja. Soms werd daar nog een keer een ingezet, maar meestal werd dat gewoon dichtgemokt. Ja. ja, ja, ja, ja. Dat is niet meer... te gebroken eigenlijk. Ja, een scherzolor goed. Je blijft even aan de lijn voor. Ja, die twee uitdrukkingen. Dan heet een vloe of een plank en merken een boterham afsnan en vandaag opeten. Ja, even aan de lijn blijven heel bij. Fut Menneke staan, al bij het er al over dus ja, er al in veel staan. Hè. Ja. Maar dat is niet alleen in een organisatie of het een of ander dat zal laten zitten, dat kan ook in een familiekwest zijn het... Daar stond Fut en dan heeft het allemaal opgelost. Ja. Ik, toch, ik denk dat hij wel gelijk heeft in die zin dat, dat anderen uh, die uh, dus zich de medewerking weet. hadden ja. toegezegd dat hij ja. zich terugtrekken. Hè. Ja. Ja. Ja. Hij ja. heeft ook een uitleg gegeven over ja. de scherzolloor. Ja. He, dus nou werd dat ermee gedaan, hebben werd toegeklopt of toch soms nog een keer een, een luxe ingelaten. Ja. Vroeger was dat laks stier open en kostte er nog van alles opsteken. Een verdiep op de zolder eigenlijk. Ja. Ja. Goedemorgen Loder, René. Dag, jij bent Maria heeft daar zondag van dat maal gesproken. He? Ja, dat kan maar, ik goed bevestigen. Ja. Onder een oorlog werd dat veel gebruikt. René, dat moet jij toch weten. Uh, uh, dus die zakken in katoenen stof zal ik zeggen, tamelijk groot. Die de vrouwen onder hun rokken dan droegen, hè? Ja, ja ja. Met twee linten en daar stak dan boter ja. of, of spekken zo van al die. Dat waren eigenlijk al smokkelzakken. Dat waren smokkelzakken, ja. Ja ja. ja. En door de tram hoor dat was iets verschrikkelijks. Hè. Ik heb eens de oorlog met een tram naar Brussel gereden en. Je wist van die, de vragen, we waren in verwachting. Dan. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ik heb zelf van een keer gehoord dat het de buiten van je benen liep. Ja, ja. ja, als je nogal een de hoge lichaamstemperatuur hebt <laughs> ja. en ver moet. Just, dat maal. Ja, ja. Wat je gezegd hebt, dat passen ook wel. Hè. Dat, wat, wat... Ja, ja, een maal. Hè. Ja, ja, ja, ik heb dat dan... een maal gedaan. Hoeveelheid, ja. Ja, ja. ja, ja. ja just, dat is zeker. Dan heb ik nog enkele zaken, daar kan ik heel een hele tijd ja. heb. En Maar mogen we even onderbreken die schijrzoller? Want uh, schijrwerk, je hebt dat opgegeven. Schijrwerk, ja, ja. Uh -huh. Dat is toch het uh, gebind? Ja, wat daar? Ja, gebind van het gebond, dus. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. En de schijrzoller dan, uh, ja. ja. Ja, ja. Dat was juist wat dat een gezegd heeft. Uh, leuzig, dat is er zeker al gehad. Ja. Ja. ja, Leuzig, ja. Leuzige noot. In, in verschillende zaken uitleggen. hè. Ja. Bijvoorbeeld iemand dat leuzig aanrijdt. Ja. Ja, ja, ik heb het in drie betekenissen. Leuzig haar, fijn bros haar. Ja. ja. Zo werd het ook gezegd. Leuzig zaad natuurlijk waar er niks in zit, hè. Ja. Ja, ja. En ik ben leuzig. Ja, ja, ja, ja, leuzig zijn. Leuzig zijn. Ja. Ik kan niet uit de voeten. Of er zit geen voet in. Juist. Hm? Ah, wel, ja ik voel me leuzig hè ja. ik voel me leuzig gelijk in in in dat noten of dat bike dat niks in zit leuzig ja dat ja, is ja, ja. ja zonder kern ja zonder piet ga niet goed leuzig Stapje <kug> stapje verder de er Tanneke van weg Tanneke. Ja. Ja. ja het handje van weg hebben ja. Ja. van niet verstand hebben hè meneer. ja ik heb het niet verstand, even. Wat Waar is er geen Anneken vanwege? Ja, ja. Anneke ja. of Tanneken. Anneke, ja. Uh, ja. Dan heeft het Anneke vanwege. Ja, Tanneke vanwege. Ja. En de kelder geeft op. De? De kelder, de kelder. Ja. De, killer de geeft, geeft op. op. Of ruit op. Ja, of slaapt op. Ah ja. op, Ja, hm. dat er dus weer verandering opkomst is. Ja, ja. ja. Ruis um, dus van sturf of als er vochtvlekken te zien zijn. Ruis, ja. Keller ja, ja, ja, ja. geeft op of ruw op. Natuurlijk. amar kan ook oproeren. Ja, ja, ja. De maag dakeert. Uh. Ja, ja. En dan nog hier een pleonasme dat gezegd wordt. Een dwaze kinkel. Een dwaze kinkel. Ja. Dat is een pleonasme, hè? Ja. Nog een paar. ik gaat eens met de kroon. Ja, ja. ja dat is wat ik hoor inderdaad ik heb die mee. was nogal al aangepatroneerd ja gepatroneerd ja of aangestooten. ik denk dat ze nog meer aangestuurd te zeggen ja is toch ja en ik... uh, dat is op geen kaart geval ja daar zit er mee eens aan maaf hè ja. dat ja, is ja. hetzelfde almenik hier ja hebben ja, ja. ja. doe ik nog veel gezegd zo? ja ja almenik hier hier van de week nog genoteerd ja. Goed, nu laat ik hem aan andere mannen over. Uh, Erman, nog een kleine vraag. Ja? Lang geleden hebt je ons eens opgegeven de wending te jair en te kier. Ja. Uh, is dat een assense uitdrukking? Te en te keer. Ja, dat is een tijdje geleden. Ja. Dan, dan moet ik er u opzoeken man. Zoek dat, eens op. zoek dat eens op. Ja, ik zoek het op. Ik, ik heb het genoteerd hier zien, jair en keer. Ja een Oké. Okay. Bedankt. Tot volgende de keer. Dag ja, Herman, Hallo. Hallo. goedemiddag. goedemiddag ja. Lode en René. Ja, Neem maar eens. Uh, in verband dus met de kies. Ja. Kies, ja. Zijn kies is verrood. Ah, dat zegt kies. Kies, ja. Ja, ja. Dat zegt aan je achter. Kies, ja. ja, ja, dat is een variant. Ja. ja. ja. Uh, een kies is verrood, dus. Zijn kies... kies is verrood. Ja. Ja. Hij is stervende. Hij is stervende, ja. ja. Ja, Maar ze zeggen dat ook dus, als ik dus, uh, als je nu de, de man op de sportreportage, dus een dus in kaart, die zijn kaars is ver uit, dus, uh, Ja, ten einde, kracht ook, ten einde kracht Ja, ja, ja op, sportprestatie. op sportprestatie, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En um, um, met dat kuul, ze zeggen de ook dus, want kuil van een vent, want kuil is dat er, want een onnozelaar is dat er, nou, ja. in, in de betekenis van een ah, Ja, betekenis van onnozel, ja want je hebt wel groenkuilen en groenkuilen en witte en zo, dus maar dat kan iedereen, maar als ja. een kuil van de wind, een van dat is al. Ja ja. Hè. Dat is een een kuil. Ja. En en verzooien. Ja. Eh, dat is toch het, eh, bijvoorbeeld mijn mevrouw als bekansfeuze dus, als ah, een niet gezien kuren... dus Ah, verzooien? Ja. Is dat hè? Ja. ja. Uh, ja, ja. Melk kan ook verzooien zo hè. Ja, ja, ja. maar ik heb verzoon opgegeven. Ah, oh. Verzoen. De, de ooi zit daar niet in, hè. Ja. ja. Oh. Maar verzooien, ja, ja, dat is een dat is een ah, ja, ja, ja Ja, ja. Ik had ver, verzooien. Dus, uh, ver, ja, ja. Verzooien. Verzo verzooien, verzo verzo ja. Verzo -en. ja en wij vragen verzoon. Ah verzo ja, verzooien. Ja, ik persoonlijk ken het niet, hè. Nee. <laughs> nee ik ken het <laughs> nog nee. niet goed. Nee. Maar dat had in verband dus met de, met, met de kro, hè? Ja. ja. Dus, um, je doet ook nog een acro, hè? Een acro. Ja. Weet je allemaal wat gruis dan misschien? Ja, moet ik met veel rimpels in de ja. ja. Ah, ja. En rimpels. En dat verleden weken nog tegen Loden gezegd dus, en, en dat is al een keer opgegeven geweest door uh, Celine Rager, in ja. een taart van 24, ja. een aagweef. Een aagweef? Ja. En ik wist toevallig wat dat, dat was, hè. Ja. Ja, een haagweef, ja. Ze dat dat er toen opgegeven is. Ja. Ik weet me daar iets van. Ja. Ja, ik weet dat zeer goed is, dus een haagweef, ja. staat zelfs in Vandalen als gewestelijk. Ah, ja. ja. Daar hebben we dus nog naar gekeken, dus daarmee is ze dus, dus ja. naar gekeken. Ja. Maar daar wil ik aan je iets vragen. Kinderen uh, kende je, uh, uh, kende iets over dievenweer? Dievenweer? Dus, ja. Kende je dat? Nee. En wat was men de weer? Wil ik sorteer dat men dat niet bedoelt? Oh, nee. je nee, kan nee? het niet zeggen. Ah, oh, nog dank, dank. dat het nog thans nee. veel gebruikt is. Het is ja? die weer, want ja, dan moeten ze zeggen, ja. hè. Ja, uh, Dan niet vooral. Die weer. Die weer, ja. Ja, dus die weer. Ik heb niet indruk ja. dat ik het nou niet keer weet, maar allee, uh, ja. het kan nog ook zijn, hè. Nee, ja. het ons zelfs uit. Ja, oké. Okay. oké. Okay. Goed, ja, maar eens bedankt. Tot we... Hallo. Ja, goedemorgen, René en Loden. Ah, Piet. Piet, ja. Maurice en dievenweer. Ja. Regen, wind, donker. Ja. Dat is weer, hè. Ja. Juist. En dan, uh, geef je over zoveel weken nog een keer van die molens, dorsmolens en al. Ja. Een pinmolen. Ja. ja. Heeft u er ooit antwoord op gekregen? Nee. Wel, een pinmolen, dat is uh, een zeer klein uh, elektrisch molen of meer motorken, waar dat de arenen het eerst ingestoken werden. Dat was zeer smal. Ja, ja. En een busser die ging erin, met de aaren eerst. Want dat kon er anders niet in. Ja. Dus dat was een pinmolen. Ja. Maar die hebben er zeer weinig geweest. Maar ik had in, in ons geburen in Lomburg, Daar heb ik een keer gezien en nog mee helpen werken. Oh ja. En een dan soort hè. En uh, de bussen met de aarde er eerst in. Ja. De ja, linktepoets van in de briede. Dat is een pinmolen. Ja. En nu uh, veel voor die laat je er niet bij. Alleen dit dat je niet mocht dorsen. Het was minder vermoeiend. Ah ja ja. Maar uh, Heel snel ging het ook niet. Ah, en niet, dan de zwarte kraaien tegen een pastoor. Een godsdienstater in de tijd heb ik toch dikwijls hoor. Ziet hij zwette kroon en een keguin. de zwette kroon was de ook. Dat was dus de, de... toenaam van een pastoor. Van een pastoor, ja. Dat niet zwet was. Want de uh, ene die zijn uh, priesterschap. Uh, opzij. Opzij. Dat we zijn zoek, zoekvallen ziet hij zwetten en dan een keer. Ja, ja. Denk ja, dat is... ik toch, bij ons heb ik dat toch dikwijls voor zeggen. Voilà, dat was het. Dank Piet. Ja. Goeie zondag. Piet. Bedankt. Ja, bedankt. Hallo. Ja, René. Ja. Het is Marcelli van een bos. Hallo ah, ah, Marcel? Ja, het is lang klein. Ja, het Maar ja. ja. wel, dat vandaan buiten aanmerken af snijden vandaag op eiten. Heeft ja. er al gehad? Ja. Ah wel, dat is simpel. Ik weet er al lang. Ja. Ah We wel, je snijdt aanmergen af en je ligt daar Op een aag en je, je knappelt eraan. Te goed nog vandaag op ja dat is juist ja, ja dat was dus. was daar een opgave dat ze onder kinderen zaten ja, of zo ja dat was een niks grapje, moeilijk moeilijk te verstaan. De grutselken zo te grutselken en dat dievenwerk ja het heeft van wijken dievenwerk geweest hè ja het dat kunnen, dat kunnen de in de kunnen ze kunnen dieven niet gemakkelijk horen met dat werk dat als alles rammelt alles rammelt hè ik ja, ja. kunnen gemakkelijk binnen. ja dat ja. is het ze zeggen dat verzoen maar ze zeggen er dan niks dat verzoon. verzoen de zooien en dat niet Nee, maar is zoon. Persoon. met een overgehouden misschien van Tri-Petishon, staat dat goed niet? Nee. het is een rare... ja, kent het ook niet, maar we hebben toch ergens gevonden. En deze witte kroven vinden pastoren nooit goed, niet? Ja, ja. Ja? Ja, dat wordt niet gezegd, Misschien lange rokken, hè. Ja, alles in het zwet, ja. Ja, hij was altijd in het zwet, hè. Ja. Ja, ja, ja. Goed, het. Allee, nog even. Bedankt, daar da, tot nog dag dag, dag. Dag. Hallo. Hallo René. Ja. En uh, Lode. Ja, uit is de weer, ja. Ja. Ik heb lang gewacht. Ja. ja. Dat als Maria van Hotel zou gebelden hebben, maar ze zijn maar maar gedacht op hun slip gelegen. Was, ja. ja. Ja, verleden vreugd. zondag dan je gezet en blij. Dat maar, maar Je ja, kan toch niet blijven wachten? Hè? Ega, ja, ja. <laughs> al voer van onder hun neus wikken. <laughs> Allee. Over de keis? Keis, ja. Daar zijn ja. er nogal wat van, hè. Daar zijn mensen ja. die als dat keisrecht recht kunnen waren, zullen zelfs ja. nog, nog een versstekende avond Ja, dat is juist. Ik heb me die eens even nog steeds tegen Loden gezegd. Ja, ja. Eh, en, mensen die al 80 jaar werden en nog zoek keisrecht. Ja, absoluut, ja. ja. En keis. van een keis, komt keis keiseried van voetje. hoor. ja. Ja. ja. ja. Zij ja. Ga, hoe ja. ja. ga je van keis... Keiseried. Keiseried. Ja. ja. Want ik ken al keis ook. Nee, hè. Keiseried, ja. Ja. Keisried. ja. ja. En dan vroeger, ik heb dat verleden wijk, maar schoonmoeder nog worden vertellen, dat kochten ze dus een, een keske van Escens. Een keske van Essens, ja. Ja, en dat streken ja. ze zeker op hun bus dat ze een valling kan Gelukkig ja. toch, zeg? Ja, ja, ja, ja, ja dat ja. juist. Met groot palpieden daarop ja, steken. In de ja, ja. volksgeneeskunde is zeer bekend. Ja, ja, ja. ja. ja. Van dat kistje van de Sens. En dan zender, die een keis doen branden. We. ja. Waar is... ja. geluk spreken. Ja, ja. Dan mag een keis doen branden tot aan dat nog lijvetig te is. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> en dan is er nog een <laughs> gezegde, maar ja. ik weet niet goed hoe dat ik dat moet uitleggen. Maar dat werd eens een keer gezegd. Ja, dan af de keis. Of dan gaat hij de keisavond. Of gekoeinde keisavond. Keis dat heeft met seks te maken, we. Ah oh ja, ah ja, ja maar, maar dan af de keis? Ik weet niet goed, ja, hier in dat de baas lijkt, zal ik de keis afzijten. En dan we verleving willen vertellen? Ja. Dat echt wel gezegd, hè. vooral aan het toe. Ja. ja? Ja, ja, ja. Maar ja. wij kennen wel de uitdrukking duvel af de keis? Nee, nee, maar deze is die. Als ze dan zo een moppend vertellen zijn, dan zeggen ze, ja, en dan stond de baas aan, heeft de keis. Ah oh ja? Waar koppel dat uh, oh ja. seks aan het we bedrijven lopen. is, excuseer maar voor eh, de, ja. Oei. Maar het is gekend in ons, hè? Ja. Ja, ja absoluut. Je moet niet bazen dat ik je stunt de keel uit hangen, hè <laughs> nee, nee, Je kent de kuil in die betekenis van Ja, de ozelen, ja, zeker ja, de ik de hangen, hè. Of dat is een dikke kuil hè. Maar de uit hangen, dat is onnoze hals, hè. Ja. Nog hals ja. uit hangen ja. en dat je slimmer zit dan ja. een ander hè? Ja. ja. Waar ik me bezig heb dat in verschillende betekenissen, hè. Er zijn er dat dat ook zeggen, wat een kuel, wat een ja. Troken, hè. ja, ja, ja. En de vlees uh, heeft daar geklapt, van de keller roeit op, hè. Maar ja, welezen ja. zeggen ook, als het vochtig weer is, onze kellerslaag daait, ja, hè. Ja, ja. Ja, zeker. Absoluut, hè. Ja. En uh, dingen dat je gezegd... Um, of oh, doe het alleen. Dat was Herman den. Herman, ja. Eigen ja, ja. patronet. Maar willen ja. zeggen meer, gepatroneerd, hè. Ja, ja, ja. En dat werd ook tegen die gezet, dat is een goed stuk in zijn ja. heul, ja. ja, dat is gepatroneed. Dan is goed gepatroneerd. hè. Ja. ja. Oké. Okay. Goed, Frans. Bedankt. ik ga maar je antwoord laten. Ja, zal je. Tot nog een ja. keer. Hallo. Ja, René. Ben ik ook nog een keer Marcel hè? Ja. Manevat uh, hè, dat al kap. Manevat. Ja. Manevat. Het zijn maar niks, nee. Ze werken, dat is maar je zusje, Je zei de muziek. Ah ja, opgestoken stil ik het zo. <laughs> ja. ja. Is dat al dat je wilt zeggen? Ja, ja. Ja, dan moet je toch even aan de lijn blijven. Ja. Dan kunnen we het eens, ja. uh, zeggen. Pas doe ik nog een keer na over alles wat dan met kerst te maken heeft. Ah, ja. Dat men op zijn asses zeggen. Hè. Ja. Uitdrukkingen en, en samenstellingen van dat woord hè. Ja. Ja. Want er zijn er toch nog enkele. En ook veel kuur. Kuul. Kuul, ja. Dus zo te kuulen en uh, de uitdrukkingen dat men de veel bezig In, in toepassing tot minst, met er al een keer. Wow, wow. Allee ja, uh, Ien dat zo nogal onnozel uit vertelde, waar dat is koeken. Ja, kuur En zo goed. Blijf even aan de lijn. Ja. Maar je moet ja. even en moet ik wachten, want we hebben nog iemand. Ja, ja, ja. Wat gebeurt er? Tot ziens, biedt De volgende aan de lijn. Hallo? Ja, dag Lode, René. Willy. Ja, ik ben ook nog eens binnengeraakt. Ja. Alleen de beste wensen, het is ook een beetje een van ja. Increënt, ja. Kijk, Frans, dat is een rappe gast, die begint direct over seks. Ja. En met elkaar zouden, hij heeft wel gelijk, maar. ja, Het is inderdaad wat hij zegt, maar het wordt meestal gezegd van. Als bijvoorbeeld twee vriendinnen uitgaan en er is er maar één jongen bij, dus dan zeggen ze van. Uh, ja, die dintjes voor het Bojiketown. En omgekeerd natuurlijk ook, hè. Ah, Dat is ah, een, het is een de algemene de uitdrukking die toch, ja, in ja. de meeste plaatsen in Brabant gekend wordt. Ja, ja. Maar Frans die is iets grappig, die spreekt weg van. Ja, een aftercase. <laughs> ja. Of die af Ja. Ah, in nou, die betekenis. Ja. ja. Uh, dan heb ik nog een uitdrukking gehoord. Uh, hij, is zeker hij is met zijn gezicht zeker in een duur nagevallen. Ja. Uh, ik heb die uitdrukking gehoord in verband met als uh, de man zich scheert en uh, hij snijdt zich veelvuldig. Ah oh, ja. Mister Scheismes. Ja. En dan in verband met de uh, kolen. Ja. Heb ik een uitdrukking, het zal waarschijnlijk wel eerder naar de Brusselse kant naartoe gaan. Hij heeft zeker spruitige fret. Als iemand uh, zo nogal onwelriekende winden laat. <laughs> Is zeker spruitige Zeker spruitige fred, ja. Dat ja, juist... spijt nog op zichzelf, als dat opstaat, dat ik niet. Ja, dat is Aller, ook al... kuren in ja, het algemeen niet, hè. Het beter dan dat het rikt. He? Ja. ja. <laughs> er zijn veel mensen, als ze witte kuilen maken, het en een ja, dan een boterham inleggen van boven, Ja, dat is een van alles, maar Daar ja. <laughs> <laughs> uh, Daarstraks hebben jullie daar gesproken over te Jer en te kier. Ja, ja. Die uitdrukking die kan ik absoluut niet, maar ik ken er wel één die er zeer goed op lijkt. En dat is te Pierre en te Kier. Ja, te pier en te Kier. Dat betekent met iemand zollen, iemand belachelijk maken, zo'n beetje, ja. Of als ze langst uh, misschien zeggen met iemand koesjeballen. Ja, ja? Ja. Ik weet niet, het zou kunnen zijn dat er daar ergens, in de loop der tijden, ergens een letter wegvalt of een Sorry, verandert. Hè? En in welk uh, zou dat worden gebruikt, wil je? Uh, de... men, rijdt, men rijdt met iemand de pier en de ker. Ah, met iemand we zouden de Pierre en de Zolle, ah, dus met iemand, uh, met zeggen, iemand de, de, de, de ja, ah, Zolle, ja ja ja ja. Ja, ja. ja, ja ja nu zie je het, Zolle, ja. En dan dat verzoon. Ja. Verzaaien. Ik denk dat het is, dus als de boeren vroeger met de hand zaaiden. Dan, dan, dan hielden ze de zaaibak bijvoorbeeld in de linkerhand. en ze zaaiden met de rechterhand bij het opgaan van het veld. En als ze terugkwamen, dan veranderden ze. dan namen ze dus de zaaibak in de andere hand. en zaaiden ze met. wisselen ja, hun bek. Ja, Ik denk hard. dat het dat is. is. Een... <coughs> ja, in die betekenis hebben wij het niet opgekregen. Nee. maar het zou kunnen. Ja, het is vrijhandig. Verzoon. Ja. Voilà. Dat Bedankt Willy. We hebben nog geen reactie gehad over dat uh, verzoon en met iemand gejet zitten. Wat dat, dat precies betekent, we hebben het wel al eens genoteerd. Misschien denken ze over na tot volgende zondag. U luisterde naar de 173 e aflevering van Directofoon op Ustreek Radio Viva. Zoals steeds kon we rekenen op de technische kunde van Jan Rapp. Bedankt Jan, bedankt de veel luisteraars en de medewerkers en graag tot volgende zondag. Tot nogste week.